De Poolse politie heeft 5 miljoen sigaretten en 50 ton tabak in beslag genomen. Het spul lag in een illegale sigarettenfabriek in de buurt van Warschau. Ze gaan om een van de grootste illegale sigarettenfabrieken van Europa. In de fabriek werkten Polen, Litouwers en Bulgaren. In totaal werden 32 mensen opgepakt. De hoofdverdachte en waarschijnlijk de leider van de smokkelbende komt uit Litouwen.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 Dit is 4-7 op zondagochtend 6 maart. Slecht nieuws voor het programma Secret Story. Er kijkt bijna niemand naar. En daarom gaat tv-zender net 5 nu maatregelen nemen. Als de kijkcijfers blijven tegenvallen... wordt het programma verplaatst naar een ander tijdstrip... of zelfs van de buis gehaald. Lady Gaga is woedend. Omdat er in Londen een ijsje wordt gekocht, verkocht dat Baby Gaga heet. En dat ijsje wordt dan gemaakt van moedermelk. En Lady Gaga wil niet geassocieerd worden met moedermelkijs. Nou, dat snap ik eigenlijk wel. PSV won gisteren zijn wedstrijd tegen Excelsior. FC Twente won ook van NAC en daardoor blijft het verschil drie punten. En op dit moment is trending op Twitter de museumnacht van afgelopen nacht. Oeteldonk, dat is carnaval en de iPad 2. Uh, nee, ik, uh, ik uh, ga geen iPod, uh, iPad kopen. Nee. nee. Ik heb het niet nodig? Nee, wel. Ik, uh, ik heb mijn laptop waar ik alles op kan doen. Dus uh, ja, doe het. Nee verder geen extra behoefte aan. Uh, nee, totaal niet uit. Uh, ik zie er verder eigenlijk weinig in. Ik bedoel, dan heb ik liever gewoon een laptop waar ik meer mee kan dan zo'n zo toch al vrij groot ding waar ik waar toch eigenlijk een stuk minder mee kan. Ik vind het een beetje overbodig En vrij duur. Nee, ik heb net de iPad 1 besteld. Deze nacht hebben we het over vreemde tics, bijzonder gedrag en dat soort dingen. Dus moet jij morgens eerst drie rondjes om het huis lopen voordat je kan gaan douchen. Laat het dan even weten. Raak je eerst alle deurknoppen aan voordat je je vertrekt. Bel dan met mij of moet je eerst in een winkel alle verpakkingen aanraken voordat je iets kan gaan kopen. 08011210801121. 121 121 gekke tics of dwangneuroses. Je belt ze door op 0801121. 121 Simone hoeft dat niet te doen, want die zit hier nog naast me in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Jouw tiks en dwangneuroses graag. Oeh, jeetje. Waar moet ik beginnen? <laughs> Jij ja, hebt er zoveel? Nee, nou, ik weet niet of dat, een, of dat een tik is. Maar het neigt misschien meer... Het neigt naar dwangneurose. Ik moet heel vaak van mezelf altijd checken... of ik de deur wel op slot heb gedaan. Of mijn telefoon, mijn portemonnee... en mijn sleutels wel in mijn tas zitten. Weet ja. je wel, dat... En hoe vaak is het vaak dan? Ja... Uh, als ik, uh, ik, stel ik stap de deur uit gewoon, hè, om uh, naar de stad te gaan of zo. Dan, dan draai ik de deur op slot. En dan voel ik daarna nog eventjes: zo... zit hij wel echt op slot? Ja. Terwijl je weet dat je hem net op slot hebt gedraaid. Ja. En dan loop je en dan, uh, nou, dan kijk ik even mijn tas of als er nog in zit. En ja. dan als je in de stad bent, dan, dan komt het ook wel, denk ik nog wel twee keer of zo voor. Ik toch even kijken of ik niks. Kwijt ben, en denk of... je dan ook nog van, oh, heb ik de deur op slot gedaan? Nee, dat niet. Nee, dat op zich niet. Oké. Okay. Nee, nee. Maar ja. ik heb wel bijvoorbeeld als je uh, dan weer weggaat... voor langere tijd ergens naartoe of zo. Weet ik het, uh, misschien wel op vakantie of, of gewoon een dag weg ergens heen. Dat, dat ik dan altijd in de auto zit en dan denk shit, heb ik nou wel of niet... Koffiesetapparaat uitgezet of weet je gewoon heb ik elektrische apparaten wel uitgezet ja, ja. voordat ik weg. En gaat het dan de hele dag door? Heb je dan de hele dag in je hoofd zitten? Heb ik dat wel gedaan of appt het ook wel weer weg? Nou, meestal dan ga ik toch nog wel even, even goed bij mezelf na. En als ik het echt niet meer weet, dan ga ik het toch nog even checken bij mijn huisgenoot of die, ja. <laughs> of die het weet of, om het te bevestigen of het allemaal uh, uitstaat. En in het ergste geval ben ik wel in staat om terug te gaan. Ja, je hebt het wel eens gedaan, dat je terugfietst uh, van, uh, weet ik veel, dat je al tien minuten ja, op de fiets zit. Ja, nou, niet tien minuten, maar wel dat ik dichterbij was. Dat ik toch, <lacht> toch even snel weer naar binnen ging om te kijken of het allemaal wel echt uit was. Ik vind het wel een logische tik. Echt. Volgens mij hebben ja, heel veel mensen dat dit zo niet. Het is niet echt een dwangneuroos. Nou, uh, maar het op het randje hoor. Ja, het is op het randje. Het ja, is op het draantje, vind, vind ik wel. Maar vind nog meer? Even <lacht> <lacht> uh, denken... Uh, Nee, volgens mij valt het verder heel erg mee met mij. Qua tiksen en dan een lange roze. Nou, dan ga ik eens even kijken wie er op de telefoon zit. Kees, goedemorgen. Hi, hallo. Team. Hey, oh, hallo. Tim is er ook. Nee, Tim, Tim. Ik kom zo meteen bij je. Blijf even hangen. Kees. Kees? Leuk. Ja, hallo. Wat is jouw tik? Nou, eigenlijk zei ik: ik probeer altijd die schappers te vertellen op Radio 1. <laughs> maar je is nog gekker. Ja. Ik luister dus altijd naar Radio 1. En dat is je tik, dat je altijd naar ja, Radio 1 luistert. eigenlijk, en dan ligt op bed, en ik hoor niet alles. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld uh, Astrid Jong is een van mijn favorieten. Ja, de nachtzuster. Maar die heeft zulke stomme vragen daarbij. Ja, dat is het. Nee, mensen is niet goed snikken, hè, die Astrid. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, dat is echt <laughs> niet goed bij de hoofd, hoor, soms. Nee, Max. <laughs> ja, de gekste dingen, joh. En dan, uh, dan zegt ze bijvoorbeeld... Uh, ja, dan hebben we het over een kip die dan misschien wel uh, in twee uh, kuikens in een ei zou hebben. Ja. En dan zeggen we laten wordt voor gemak die kip maar eventjes uh, uh, Hetty het, noemen, weet je wel? Ja. ja dat slaat toch echt nergens op. Waarom zou je die kip nou Hetty noemen? Nee, is, die is echt... Dat doe jij niet hè? Die Astrid, ik, ja. ik kom er wel eens tegen hier in Hilversum. nou, echt hmm. helemaal koekoekissen. Het is leuk, hè? Nee hoor, is het is hartstikke leuk, ja. Astrid. Ja, is het is hartstikke leuk. Jouw tik is dus maar bellen eigenlijk... naar de radio eigenlijk, feitelijk. En luisteren, naar de, luisteren en bellen naar de radio, dat is jouw tik. Eigenlijk wel, ja. Ik vind Radio 1 zo prachtig, hè. vooral in de nacht. Ja. Want overdag, met dat uh, Santu.nl, ja. wordt er zo snel gepraat. Ja. Ja, misschien heb jij ook die neiging wel. Nou ja, dan gaat in 30 Sorry. seconden soms uh, moet je alweer weg. Oké, okay, ja precies. En dan uh, moeten mensen wegdrukken. Uh, uh. Maar in ieder geval, s'nachts is dat iets anders. Ja. En uh, de muziek is ook uh, leuker. Ja. En, uh, ja, en dat soort dingen. En okay. daarom luister ik zo graag s'nachts. Want ik vind het geweldig radio wat jullie maken. Ja. Nou, dat is goed om te horen tenminste. Ik neem het maar als een compliment. En, uh... Ja, Nee, dat bedoel ik. <laughs> Heel goed. Ik zet het erbij als tik. Dankjewel Kees. Oké, okay, doei. Fijne nacht nog. Hoi. Dag, dag leuk. Nou, Tim, jij, uh, jij, jij roerde je al. Ja, um, Luc. Um, uh, uh, weet je, uh, ik heb eigenlijk ook een beetje hetzelfde als, uh, als die jongen net. Ja, uh, Kees. Um, uh, dus ook met bellen naar de radio. Ja. Maar goed, ik heb zelf ook uh, gewoon achter de microfoon gezeten. Dus uh, zelf radioprogramma's gemaakt. Ah, dus het uh, zit een beetje in je? Ja, ja. zeker wel. Ja. ja, al heel lang. Uh, maar wat, wat een tik van mij is geweest ooit, dat heb ik niet meer. Dat is uh, dat ik mijn linkerschoen uh, eerst wilde, uh, veter wilde vastmaken en dan mijn rechterschoen. Ah, oké. Okay. Dus en dat hebben voetballers ook. Uh, <laughs> sommige voetballers hebben dat ook. Ze moeten gewoon altijd eerst hun nou, rechterschoen uh, doen. Ja. Ik heb dat gewoon echt een tijd gehad. Een soort bijgeloof is het bijna, hè? Wat zeg jij? Een soort bijgeloof is het eigenlijk. Ja. Ja ja, ja. Ja, ja, ja. En da daarom is het ook een tik. Ja, en hoe gaat het dan? Want dan trek je je, dan je schoenen aan. Heb je dan wel allebei je schoenen al aan? En dan ga je ze strikken. En dan denk je: hé, hey, wacht even. Niet eerst rechts, maar eerst links. Ja, eerst links. Ja, zeker. En uh, weet je, en ik heb het wel eens een keertje. Uh, het is er wel een keer gebeurd dat ik uh, dus het toen al omgekeerd had gedaan. Uh, rechts eerst. En toen heb ik mijn enkel verswikt. Oh, serieus? Ja. Dus, het, ja, dus ja, het, was niet, het is ook niet een, een fabeltje of zo? Het zat echt in je hoofd dat je, dat, je, dat je moest links doen, want anders gingen de dingen mis eigenlijk? Ja, ja precies. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, goh. Maar ik heb dat dus helemaal niet meer hoor, dus nu, nu, nu, nu, nu doe ik het gewoon om en om. Ja. Dus één keer rechts en de andere keer links. En wat was dan het moment dat je er vanaf bent geraakt? Dat je dacht van nou ja, weet, nou, dat is ik, wat ik, een onzin dus, eigenlijk. Omdat ik toen op, op een keer uh, mijn uh, enkel verschrikt had. Ah, okay. En toen denk ik van oké, okay, goed, ik moet dit gewoon niet meer doen. Nee, want dan zit het misschien in je hoofd. En juist daarom ga je die enkel verstrikken. Ah, oké. Maar dus voetballers hebben dat ook. Sommige hmm. en boksers hebben dat ook. Dus ze moeten gewoon eerst hun uh, linkerhandschoen aan doen en, en ja. ja. Ja, puur bijgeloof is het hè. Ik ja, zet hem erop, vraag, veters. Uh, eerst links. Staat op een tiklijstje. Dankjewel, Tim. Nee, maar ik doe ja? het nu om en om, hè? Ja, uh, nu niet meer. Uh, maar, uh, maar vroeger, maar vroeger. Ik zet hem erbij dat het nu niet meer is. Ex, Ex-tik is dat. <laughs> Dankjewel, Tim. Hoi. Tot later, hè? Hoi. Wat is jouw tik? Laat het weten. 0801121 0801121. Tiks en dwangneurosis, daar hebben we het over. Dit is Daniel Loos. Afgelopen nacht nog in de overnachting. Verkeerde pina's lasten.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 Wat is prachtig mooie dag? Wat is prachtig mooie dag? Nee, nee, nee, er is geen man overboord. ben vandaag dus wel. Zinnen. Ik weet zeker dat het red, wanneer ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht, nog een vrouw die op mij wacht. Op dit en prachtig, mooie dag, en dat is het zeker! Want Frank zit naast mij. Yes! <laughs> Regisseur van Lust, goedemorgen. Wat een uh, aankondiging. Le aankondiging we keer. Ja. ja. ja. <laughs> um, we hebben het over diks en over dwangneuroses. Uh, en over dingen die je moet doen van jezelf, van je, van je hersenen. Hoe zou dat eigenlijk zitten, denk jij? Die, die dwangneurosis. Het is denk ik een soort controle die je zelf over iets wil hebben. Een soort controelfriek? Ja, ik denk het. Want als je iets over hersenen aan mij gaat vragen... Lucas, hetzelfde als als je aan... Nou ja. Hoe is het? Nou ik maak even je hoofd open. Ik denk een soort controle. Ja, ik denk het ook. Een soort... Ja, controle is het denk ik inderdaad... Een soort vastigheid misschien ook Net wel. als anorexia misschien. Dat is ook nou, een soort controle, ja. toch? Dat je ja. per se wil je... Het is ook een soort uit de hand gelopen tik, vind ik dat. Heel <lacht> <lacht> erg uit de hand gelopen. God, wat heb jij nou uit de hand gelopen tic? <lacht> en als je mee wilt praten over tics en over dwangneuroses... en over dat soort dingen. Als je dat doet, dan krijg je liekers van meteen aan de lijn. Daar gaan we zo meteen ook nog even over praten... want het schijnt dat hier ook wel een aantal tics en dwangneuroses heeft. Maar dat zo meteen. Frak! Ja, Jouw tiks en dwangneuroses, alstublieft. Het is wel iets waar je even over na moet denken. Want het is dus juist van een tik of een dwangneurose... dat je het doet zonder dat je er eigenlijk erg in hebt. Ja, dat klopt. Dus ik hoorde jou daarover. Eigen hele stomme. Ik trek vaak door van de klame met plassen. Dat moet ik dan doen van mezelf. <lacht> Wat? Je, als wacht man, even, wacht, wacht even. <lacht> als man zijn, dan sta je staan te plassen. Ja. En dan, kan je dus, dan heb je hem in je rechterhand, in mijn geval. Ik weet niet, als je links bent, misschien dat het andersom is. Denk ik wel. En dan plas je. Als een balpen. Ja, ja, inderdaad. Tussen duim en wijsvinger. En dan, uh, en dan voordat ik uit ben geplast, dan druk ik alvast zo de doortrekknop in. Ah, maar... En dan doe je dus met links ga je doortrekken? Ja, en dan doe je eigenlijk twee dingen tegelijk. Dus ja, dat moet je niet doen. Nee, als man, maar dan spetter je vaak. Maar waarom doe je dat dan? Ik, ik weet het niet. Maar snelheid wel... of zo. Ja, maar het slaat nergens op. Want ja, het nee, is... het slaat helemaal nergens op. En ben je dan wel uitgeplast voordat het water. Nee, soms ook niet. Dan moet je, en dan moet je twee keer, keer doortrekken. En ja. dan moet je wachten vaak maar, voordat die bak is gevuld. De timing. Ik denk dat ik het een <laughs> beetje op de timing doe. Dat het allemaal in elkaar over moet lopen of zo. Dat het een geheel <laughs> moet zijn. Ja, ik weet het ook niet. Dat is een hele rare tik. Hoor. Ja, en dan baal ik inderdaad als ik dan nog nadruppel en het is al klaar met. Uh... Ja, want dat kun je dan niet laten liggen. Dan moet je opnieuw doortrekken. Ja. ja. Ja, dat is mijn tik. Het is en wanneer heel ben je daarmee begonnen, weet je dat nog? Weet ik niet. Maar een keer zei iemand tegen, tegen mij. En toen dacht ik, oh ja, dat doe ik inderdaad. en nou, wie zei het dan tegen jou? Wie gaat het dan met je Ja, dan, dan sta je bijvoorbeeld TV. in het café of zo. En dan drukte ik hem al in voordat ik klaar was met pas wat doe je nou? Nou? Wat een rare tik. Dat vind ik echt heel raar Frank. Ja, ik ook. Maar ja. ik moet wel toegeven, het is nu wel wat aan het afnemen. Ik ben wat rustiger geworden. Nee, ik denk echt dat het met een soort gehaastheid te ja, maken Ja, dat is heel erg gehaast. Ja. Dat je nog niet eens, niet eens klaar bent om plassen en je bent een al En dan moet weer door. Misschien is dat de generatie van het Facebooken en Twitteren dat alles maar snel en snel moet. <laughs> Ja, ja ik, ik probeer het. Ja. Uh... Ik ga even kijken wat Dennis ervan vindt. En blijf even zitten Frank. Dennis? Ja? ja. Hi. Eh, de, heb je het gehoord wat Frank doet? Ja, die heeft uh, een hele leuke hobby erbij gekregen, heb ik gehoord. Hè? Ja, dat is wel raar, toch? bijzonder maar raar hoe die er zijn. Ik vind wel, ja, dat is waar, dat is maar goed ook inderdaad, dat een beetje rare tics zijn. Maar ik vind het wel een vreemde tik Heb jij ook vreemde tics? Ja, ik heb het uh, neiging om uh, elk, uh, elk programma wat uh, vragen van bel op, ja. om te gaan bellen. Ah, dus als er, een, als, fijncent, een, uh, als er een telefoonnummer wordt geroepen, dan moet je bellen. Ja, dan moet ik bellen. Ik denk, ik, ik hoor jullie, ik denk, ik moet gaan 112, 112. <laughs> 112. Ja, bellen, bellen. Ik krijg er heel veel dingen in de telefoon, maar <laughs> ik heb ook nog dat je zo'n prijs kunt Ik weet ik zo'n prijs van een of andere band, maar ik hou ervan, als je het niet van die band. heb de politiek kaartjes liggen, dan ga ik erin heen. Ja. Of het wereldatuurfonds Natuurfonds, en dan heb ik zeker ons abonnement vast, maar ik denk, ja, dat is toch wel vervelend. Oh, want, je, want je hebt dat dus ook, dus niet alleen maar bij onschuldige dingen zoals dit gratis telefoonnummer, 0800 121 nee. maar ook bij dingen die gewoon geld kosten. Nou ja, soms heb je een abonnement, maar gelukkig win je ook wel eens prijzen. Maar ja, soms win je wel een prijs waarvan je denkt, wat heb ik eraan? Ja, zoals? Ja, uh, kaartjes van een of andere stomme band. Ik denk, ja, ik hou niet van die uh, popbands, maar ja, je hebt toch de kijkers gewonnen. Hè. Dan liggen ze maar thuis op het bureau. <laughs> dan ga je er ook niet meer naartoe? Nee, ik geef ze maar aan de buren. Die zeggen, heb je weer wat gewonnen? Ja, ja, ik kan niks aan doen. Ah, wat raar joh. Maar, maar, ja, wat en hoe gaat. gaat het dan? Want dan, dan, dan, dan hoor je dan zo'n oproep om te bellen. Uh, of, de, of, de, of je ziet het er misschien in een blaadje staan ook, dat jij moet bellen. Hoe werkt dat? Nou ja, ik was net lekker aan het wijk en uh, op een gegeven moment hoor ik wel uh, op voor een tik. Ik denk, ik moet gaan bellen, maar dat komt toevallig mooi uit. Ja, oké. Okay. En, dan, en dan, dan moet je bellen. En dan denk je niet van, ah, laat ik maar niet bellen, want het, het, het, kost gewoon, uh, het, het kost gewoon te veel geld om te bellen of zo. Nou ja, het zijn vaak wel nummers die heel duur zijn, maar ja. jullie nummers te vallen gratis heb ik gehoord. Ja, ja dus uh, we, we kunnen jullie elke nacht verwachten. We kunnen je nu elke nacht verwachten. Nou ja, ik, uh, ik zet gewoon de radio uit anders. Als, uh, <laughs> ja? ja, maar moet je dan ook echt de radio uitzetten? Anders blijf je bellen? Nee, dat valt heus wel mee, maar het, uh, je hebt wel heel erg neiging. Voor mij is het niet ik. Ja, en, en, en, en Astro-TV dan? Of, of, of seksnummers? Die, daar wordt ja, ook graf, vaak over... Maar van... kijk u dan maar naar, zeg. Ja. Uh, dat, dat doen we hier niet aan. Nee. Er is net niks opgevoed. Ja, maar uh, Astro-TV is toch niet zo erg? Astro-TV? Omdat je uh, je toekomst gaat je... stellen, want u gaat morgen dood. Ik ja. Uh, Nee, nee, maar dan, dan, dan zet je er langs. En dan kan ik me voorstellen dat je zegt: van... Nou ja, dan moet ik ook even naartoe bellen. Ja, maar ja, dan zeg ik gewoon geluidsachtjes. Ja, precies. Oké, okay, en dan. Ja, toch kijken. Ja, ja. Als er nu in beeld komt, dan moet je gaan aan de andere kant kijken, natuurlijk. Ja, rare tik vind ik het. Ja, het is heel op jongen, of jammer. Vervelend lijkt me het ook wel. Nou ja, ik vind het zich op zich wel meevallen, toch? Ja, nou ja, voor mij is het wel leuk, want nu kan ik even mooi met je kletsen, natuurlijk. Maar ja. het lijkt me ook lastig dat je elke keer uh, overal naartoe moet bellen. Op een gegeven moment ben je ook al klaar met bellen, natuurlijk. Goed, Dennis, dankjewel. Ja, wie het eerst hangt Ja, wie het eerst hangt Hij was als eerste, tell het! Oh, Vind ik toch minder raar dan jouw uh, tik, Frank? Ja, maar dit is wel een stuk vervelender. Ja, wel lastig. Sekslijnen, inderdaad. Stel ja. dat je naar idols kijkt of naar popstars of op zoek naar Jozef, moet je elke keer. Uh... Ja, dat is waar. Ik heb niet eens. Ik heb, ik heb zelf niet echt een tik. Ja, maar toch wel een klein dingetje. Ja, uh, net zei uh, Simone, zei, je doet het wel vaak... Maar dan heb ik weet ik eens... Doe ik dat vaak? Ik heb een beetje Johan Kruifjes. Nee, nee, ik zit een beetje op de redactie en dan... Uh... Valt mee, toch? Ja. En ik doe wel vaak met mijn bril, dan zak ik mijn bril af en dan doe ik, ik zo. zo. Ja. Met, dat je, dat je, met je middelvinger tik je dan het bruggetje van je bril uh, aan. Dat, ja. je, dat je bril doet goed. Maar volgens mij doen alle brildragers dat. Ja. Tenminste, ik kan. Ja, dat moet soms. Want je bril zakt soms af. Als je een beetje zweet of zo, dan zak je bril af. Hey, ik zit te denken wat er nou nog echt een tik zou kunnen zijn. Toen net had iemand het al over die voetballers. Die hebben ook onderbroeken die ze aandoen en zo. Ja. Dat is bijgeloof, maar ook een soort tik. Ik had, vroeger had ik bij voetbal had ik, had ik niet echt bijgeloofd. Maar inderdaad, bij mij in ons voetbalteam waren er wel mensen... die dan altijd eerste, uh, de eerste scheenbeschermers aantrokken. Ja. En, uh, uh, en, en, en daarna de sokken. En daarna pas voetbalbroek. En daarna, pas, daarna de voetbalschoenen. En daarna shirt. Het is dus echt een hele volgorde. hele volgorde, ja, moesten die doen. En schiet mij nu ook wel wat er binnen. Ja? Ik heb een, een, twee seizoenen lang, deed ik altijd een een bloemetje in mijn onderbroek voordat ik het veld opging. Wat? We hadden van die hele kleine madeliefjes... Ja, raar. Yeah. Van die kleine madeliefjes stonden dan... Het was niet heel goed het veld onderhouden en zo. Dat stonden klein, en dan deed ik altijd in mijn onderbroek. <laughs> en waarom? Ja, nee, ja, ja, als een soort bijgeloof. Ja. En ook een beetje grappig natuurlijk. En maar dat? op een gegeven moment deed ik het gewoon elke wedstrijd. En dan, maar dan kwam je het veld op en in plaats van even het veld aanraken... en thank god en dat soort dingen kruisje, enzo. Ja. Kruisjes slaan, dan jij een madeliefje in je broek. Ja. ja. Ja, sorry. Rare tics heb je. Ja. Nou, gaan we lekker naar de wc. Ja, Tik Tak. Niet te snel door, trekken. Komt alles goed. 0800-121. 0800 1121. 0800 als je belt krijg je Lieke aan de lijn. En die uh, neemt dan even de zaken met je door. Uh, over dwangneuroses en tics en dat soort dingen. En dit is een van de mooiste liedjes van dit moment. Als je het mij vraagt. Elbow en het prachtige Lippy Kids. Lippy Kids on the corner again.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 I know Zijn aan de telefoon dat we niet te veel moesten verklaren. Ja, maar ja, soms wil je dingen verklaren hè, in het leven. Zo gaat dat nou helemaal. Maar nou goed, uh, we hebben het over uh, dwangneuroses en tics en dat soort dingen. 0800-121 als je mee wilt praten. Als je dat doet, dan krijg je Lieke aan de lijn. Lieke, Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Uh, ja, um, um, voordat we gaan hebben over die dwangneuroses en tics... heel even waar we het uh, twee weken geleden geloof ik over hadden. Over Secret Story. We hadden toen over tv-programma's. Weet je nog? Ja. Dat gaat nu bijna stoppen. Oh ja? Nou, uh, Net5 is er een beetje klaar mee. En dat is niet zo gek, want als je ook kijkt op, op, op internet... op kijkonderzoek.nl, dan zie je ook dat er echt geen hond naar kijkt... naar het oh. hele programma. Dat is wel een beetje sneus eigenlijk. Want dat is, bedoel, het, is wel, het is wel echt een slecht belabberd programma. Maar het is ook wel jammer dat er helemaal niemand naar kijkt. Maar ja, maar waarom is dat sneu als je een slecht programma maakt? Ja, gewoon <laughs> voor de makers en zo. Dan denk je, ja, dat is lullig en uh, nou, ook niet aardig en zo. Maar de, de, de Net5 heeft nu gezegd, uh, we kijken het nog even aan. Uh, maar misschien wordt het wel verplaatst naar een ander tijdstip... of uh, halen ik het wel helemaal van de buis af. 200.000 kijkers, hè? Secret Story. Ja, ik weet niet of dat weinig of veel is. Nou, het is niet veel voor zo'n duur programma. Want ik las dus in de krant, en dat vond ik wel echt jammer... Dat, uh, dat ze uh, speciaal voor dit programma, hebben ze dus allerlei hele gave Nederlandse series, zoals uh, uh, Single of uh, Floor Faber en dat soort series, hè, van die vrouwenseries mm -hmm. op Net 5, die hebben ze dus niet gemaakt, co-assistent, uh, omdat ze dit programma wilden betalen. Ja, en dat, dat is wel zonde. jammer toch? Want ja. dan, maak je dus, dan heb je dus drie fantastische series, waar je dus er zo'n seizoen niet van uitzendt op dit soort pulp uit te zetten. Ik denk dat het de reality tijdperk gewoon een beetje klaar is. Ik denk het ook. Ik denk dat het gewoon af is. Gewoon. Ja. Het is gewoon, we moeten eigenlijk gewoon even tien jaar lang geen reality meer hebben op tv... en dan is het mooi geweest. En dan, is het weer, ja, maar, en dan komt het weer terug. Ja, ja, op een gegeven moment, dan is het de retro. <laughs> ja, <precies. laughs> uh, Goed, we hebben het over tiks en dwangneuroses. 080112 En Als je mee wilt praten, uh, wat is jouw tik of dwangneurose? Uh, ik heb één tik, en yeah. tenminste dat ik weet. En uh, ik rook. En dan als ik het pakje openmaak, dan draai ik altijd de eerste sigaret draai ik om. En die rook ik als laatste op. Yeah. Ja. En ik weet het eigenlijk niet meer wie het mij ooit heeft wijsgemaakt, maar ik ben van overtuigd dat het uh, geluk brengt. Aha. En het is ook nog een soort spelletje dat als iemand dus per ongeluk die sigaret van mij pakt, ja. dan zou hij mij een nieuw pakje moeten geven. Maar dat heeft nog nooit iemand gedaan. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je dat niet doet, want je wil... Je, je, dat, is, dat is raar, dat... Dat zou raar pakken, denk ik. Ja, maar dat, zie, dat, dat heb je niet door. Want je houdt er natuurlijk geen rekening mee dat er een omgedraaid is. Nee, dat is waar. Maar het, is zelfs zo, het gaat zo automatisch dat als ik iemand anders een pakje in mijn handen heb... als ik bijvoorbeeld een sigaret van iemand anders krijg... en ik zeg, hé, hey, er zit er geen omgedraaid. En dan draai ik hem gewoon om, ja. zonder dat ik het door heb. Ja. En dat heb ik bijvoorbeeld bij mijn broer wel eens gedaan. En dan fietste hij s'nachts naar huis en had hij nog één sigaretje. <lacht> en dan zei hij, oh, ik heb me verkeerd om aangestoken... omdat jij hem me weer had omgedraaid. Maar, maar, maar, denk dat dan... <lacht> maar, maar is dat dan ook... Stel, je doet dat niet, hè? Je doet het een dagje niet. En dan? Wat gebeurt er dan? Ja, nee, niks. Maar het gaat zo automatisch... dat ja. ik het niet een dag niet kan doen. Het is niet dat je denkt... Uh, de, de, dat je in je hoofd hebt van... als ik nu niet deze sigaret omdraai... dan heb ik uh, een jaar lang ongeluk of zo. Nee, maar dan voelt het ook niet als mijn pakje sigaretten. Wat een rare tip. Het zijn ook hele vreemde tips. Heb jij ook dat ze met wat Frank had? Dat die wc doortrekken en zo? Nee, nee hmm. da daar zat ik over na te denken. Maar dat... Uh... Kon ik dus niet vinden. Oké. Okay. Even kijken hoor, een lijntje trekken. Lijn 5, hallo, met Luc. Uh, hallo, hey. met Peter. Wie, met Peter? Ja, dag, dag Peter, goedemorgen. We goedemorgen. Heb, we hebben het over tics en dwangneuroses en dat soort dingen. Wacht, ik zet heel even de radio uit, want ja. dan direct in de uitzending merk ik. Ja, ja, ja dat klopt. Ja, ik, heb je meteen, <laughs> ja. ik heb je meteen doorgeprikt. Ja, nou ik, ik, heb daar, uh, ik, heb daar, uh, ik heb daar zelf niet zozeer een tik, maar wel een vraag over. Okay. Ik reis heel veel ja. en uh, bijvoorbeeld in Griekenland en in Italië is het heel normaal uh, dat mensen als ze langs een kerk of een kerk of rijden, mm -hmm. dat ze een kruis slaan. Ja. Dat kennen ze van vroeg uh, van het, van het kind af aan, omdat daar nog uh, heel erg de kerk aanwezig is. Ja. Wat ik me dan afvraag, ik ben ook een hele tijd in Tunesië en Marokko en uh, andere Arabische landen geweest. En nogmaals, hou me te goed, ik probeer het hier niks verkeerds te zeggen. Ja. Maar vijf keer per dag bidden, kan dat ook tot dwangneurose leiden? Hoe vaak per dag? Uh, ja, de, de, de salat, dus uh, het uh, uh, islamitisch gebed. Oh ja, vijf, vijf keer dan. Keer... Ja. ja, is dat een dwangneurose? Ik heb geen idee. Hè? Misschien dat iemand daar even over moet bellen. Het lijkt mij meer een soort uh, traditie ja traditioneel als je dan zo als je zo in dat famien zit en, ja. en zo in dat uh, gebeuren van uh, uh, s'morgens vroeg, s middags, uh, namiddags, s avonds en s'nachts. ja ik denk wel dat als je dat niet doet dat je dan een beetje hetzelfde uh, uh, gevoel hebt wat je krijgt als je dwangleerroos ja. niet uitvoelt dat je een ja, beetje uh, dat je een beetje niet lekker voelt of zo ja, je kent dat wel. Uh, hoe heet die uh, Monk? Die uh, detective die ook uh, iedere keer alles aan moet raken en alles netjes moet hebben en zo. Oh ja, die serie inderdaad. Maar die, maar die heeft, dat is wel grappig. Hè. Die moet dus echt alles doen. Gewoon, uh. Ik heb ook al eens ja. een serie gezien van een vrouw. En die moest dus ook, voordat ze de deur uitging, moest die echt. Die moest zoveel dingen doen. Die had echt een hele waslijst aan, aan, aan, uh, aan dwangneurosis. En die moest dan de kraan drie keer open doen en alles in de juiste oh ja, volgorde. Oh ja, ja, dat heb ik ook gezien. Dat, oh. ik, dat klopt, dat ken ik ook ergens van. Dat, maar goed, het, het, het viel mij gewoon op en omdat hij. Ja, god. Ik bedoel, een, een neurose. Kijk, vroeger, ik, ik ben Limburger. En mm -hmm. vroeger was hier in Limburg was het ook drie keer per dag bidden. Yeah. En de kinderen moesten naar de zondags kijken. En zaterdags de catechismus de lezen. Yeah. Ik, heb, ik ben daar gelukkig altijd voor behoed geweest. My <laughs> <Thank> god. Ja. <Yeah. laughs> ja, my god, inderdaad, letterlijk. Ja. Yeah. Goed, ik, ik, ik zet hem er neer en uh, misschien dat iemand het antwoord even door kan bellen. Ik denk dat het geen dwangneurose is, maar dat je wel datzelfde unheimliche uh, gevoel kunt ja. krijgen als je het niet doet. Dat denk ik wel. En, en Dan heb ik een heel kleine vraag, want jullie hadden het daarnet over Secret Story. Ja. Ja, en dat heb ik me ook altijd afgevraagd. Er zijn een, in de loop van de jaren zijn er zowel op Duitse tv als op Griekse tv als op Nederlandse tv bepaalde series geflopt die een uh, prijzengeld aan het einde hadden. Ja. Ja, wat gebeurt er eigenlijk met dat prijzengeld als die mensen niet door kunnen zetten om te winnen? Waar gaat dat naartoe? toe? Nou, dat vind ik een goede vraag, Peter. Dat weet ik eigenlijk ja. niet. Zou dus niet dat programma dan, of het prijzengeld alsnog uitkeren aan de winnaar? Dat ze gewoon een ander nee, einde want, bedenken? Nee, want de, de, de, de, de producers hebben het geld immers al bij een notaris of ergens anders neergelegd. Hm, dat weet ik eigenlijk niet wat daarmee gebeurt. Dat is een goede vraag, zeg. Jij Zal... hebt niet met een Limburg te maken die geen kamer van is. <laughs> ja, dat begrijp ik ja. <laughs> je bent heel helder ineens. <laughs> ik, ik, weet je wat? Ik schrijf het op en ik ga er even achteraan volgende week. En dan uh, ga ik het volgende ja, week leuk. vertellen. Ja, ga ik even achteraan. Willen. Dankjewel, Peter. Oké. Okay, tot later. Graag uh. Hoi. Jo. Hoi. Even kijken hoor. Uh, we gaan naar, uh, naar uh, Lijntje 6. Goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Met wie? Met Nou Met wie? Horen. Horen, ah. Ja. Ja. Noord-Holland. Ja, dat snap ik. Een hele mooie stad. Ja, de de eh, mooiste stad van Nederland. Ja, dat, dat, dat geloof ik graag. Ik ga er morgen. Ja, maar eens. dat zegt iedereen die er woont. Hè? Ja, dat geloof ik. Ja. Ja. <laughs> wat, wat... Amersfoort is ook mooi hoor. Ja, maar nou, ik weet niet of je wel eens op het station bent geweest van Amersfoort. Dat is niet mooi hoor. Nee? Nee, dat is verschrikkelijk. Ja, maar nu toch wel. Nee, dat is één grote windtunnel, is dat. Dat is echt afschuwelijk. Ja? Ja, dat is echt, oi, oei oei, dat is echt zo diep. Nou, oh. maar ik vind het station wel erg mooi, van Amersfoort. Ja, misschien als je binnen bent, want daar zitten nog nogal wat winkeltjes dat, en zo. Dat vind ik het mooiste, het mooiste uh, project. Ja? Maar dat is al heel oud, hè. Ja, maar dan op, op de perron zelf is het echt, uh, ja. nee, is er niet wat, hoor. Ja, nee, oh, dat, daar heb je... Nou goed, hey, we hebben het over, over dwangneurosis en tics en zo. Ja. Um, wat is jouw tik? Ja, maar ik had mijn verhaal nog niet helemaal afgemaakt. Nee, maar dit kwam begon... er even nog tussendoor. Ja, ja. Over die clubvloetjes, hè. Clubvloetjes? Ja, ik kijk, uh, die waren vroeger vierkant. Ja, wat is dat, een clubvloetje? Ik... Ja. Wat is dat? Kunt u me nog volgen? Want... Ja, half. <laughs> <laughs> ik had een eigen verhaal. Ja. Maar uh, door, uh, door het te vertellen kwam ik ineens op die vierkante club uit. Dus ik heb eigenlijk twee verhalen. Weet je wat, dan doen we, doen, we, doen we het eigen verhaal. Daar ben ik het mijn meest... eigen verhaal? Ja, ben ik het meest, meest nieuwsgierig. M ja, mijn eigen verhaal is zo... Ik rook dus, uh, ik ben al een paar jaar aan het, uh, nou, al twintig jaar aan het stoppen. Ah, <laughs> en, en, maar uh, twintig jaar poos Ja, dat duurt wel erg lang, hè, nu. Ja. Ja, dat, uh, dat denk ik. Ik heb, he. ik heb wel van alles al geprobeerd, hoor. Wow. En uh, het zakt steeds weer. Ja. Maar als ik dan weer iets raars meemaak of zo, ga ik weer meer roken. ja. Ja, ja, dat is nou eenmaal zo. Dat zit in het systeem, hè. Ja, dus en, maar, maar, maar, maar is er dan, heb je dan nooit het idee van. nou, nu moet ik echt stoppen, want het is gewoon hartstikke slecht voor mijn gezondheid? Ja, ja, daarom. Daar ben ik nou heel erg mee bezig de laatste jaren. Ja. En uh, het is beter om te stoppen, hè. Nou, het is veel beter ja. om te stoppen, ja. Want roken is gewoon verschrikkelijk slecht. Ja. Ja, nee, dat. Nou goed. Maar dat heb ik. Ja, ga verder. Ik heb een systeem. Ja. Uh, ik tel die dingetjes die ik afscheur. die bewaar ik in mijn asbak. in een apart, uh, heel mooi parelmoer Ja. Wat ik heb gevonden, natuurlijk, weer. Ja. Want dat vind ik altijd op het strand. Oh, ja. En uh, daar doe ik mijn uh, papiertjes in, die ik afscheur van mijn vloedjes. Ja. En dan tel ik s'avonds hoeveel ik heb gerookt. En hoeveel is dat altijd dan, aan het einde van de dag? Nou, uh, ik zit nu pas op zes pakjes. En, en dat wil ik zo houden, maar ik wil naar drie toe. Drie sigaretten op één dag is dat dan, hè? Ja. Al ja. ben je ja, een hele dag. Ja, precies. En, 24 uur dus. Ja, ja dat, dat begrijp ik. Maar, Geen en, als, maar als je slaapt, dan rook je natuurlijk niet. <lacht> ja, oh ja, ja, dat zeg je wat. Dus dat ja. gaat al 8 gaat al uur vanaf, zeg maar. Gebruik. Maar ik slaap niet zoveel. Nee, nee, dat is misschien de reden dat je nu ook wakker bent, natuurlijk. Dat kan ook, ja. ja, want ik moet ook nog eten koken. Ja. Nu. nu? ben ik mee bezig. Om half vijf s ochtends? Ja. Wat is dat er voor stoofvlees? Ja, maar ik kan heel lekker koken, <laughs> ja. Nou, ik, ik kom wel een keertje, keertje langs om te eten. Ja, het is heel erg hoor, hier ja. in huis en is, maar het gaat goed. Maar wel, uh, ik, ik stel voor, dat, dat, dat is goed, zes, of, of niet, dat is natuurlijk niet goed, maar wel beter dan een heel pakje. En drie is nog veel beter, maar daarna ook gewoon echt stoppen, dat is, dat is het allerbeste. Ja. Ja, ja. afgesproken. Succes met de pannen en, uh, en op die op het vuur staan. Wat, wat, wat, wat wordt het? Wat, wat, wat wordt er gekookt? Ja, ik heb ook nog twee kinderen in huis, dus ja. daar moet ik ook rekening mee houden. Ja, natuurlijk, want ja, die moeten ook wat die eten. Mogen ook, die mogen niet mee roken. Nee, nee, nee, dat is goed. Dat moet je ook zeker niet doen. Ja, het zijn roken. twee hondjes. hè. <laughs> maar die mogen ook niet mee, mee nee, roken. Nee, nee. Ja, wel mee eten, maar niet roken. Ja, eten ze mee? Gewoon van de Kijk, maar als ik rook, dan roken die hondjes ook mee. Ja, en dat is niet goed voor ze natuurlijk. En, en dat is ook niet goed voor hun gezondheid. Nee. Kijk, dan is de cirkel dus weer rond, hè? Ja. Nou, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik heb het wel rond ook. Dankjewel. Alsjeblieft. En, en uh, ja, nou, niet, niet, meer, niet eentje opsteken nu, hè, stiekem. Nee, nee, heel nee. Goed. Goed. Buiten, hè? Ja, en, uh, oh, nee, ook niet buiten. Helemaal niet, hè? Oh, heel, ja, maar, oh, nee. maar dat kan ik. Nee. Nou, nee, nog niet. Ah, kom op, hè. Even doorzetten. <lacht> <lacht> Dankjewel, nou, hè. Nou, <lacht> ik zal aan je denken, hoor. <lacht> is goed. <lacht> Doei. <lacht> hoi. Nou even een kijkje nemen bij Lola. Lola, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Ook, een, ook een roker? Nee, nee gelukkig niet. Nee, hè? Dat is maar goed Gelukkig ook. niet. Nooit nemen we niet. Niet nee, enig cent. Geef liever een goed doel. Verstandig, je hebt er niks aan. Nee, je hebt er niks aan. Nee. Maar oudere dames roken heel veel. Ja, is dat zo, ja? Ja, ik woon uh, naast een uh, verzorgingstehuis. Mm -hmm. Een 55-plus Ja. En uh, het is geen aanlooienwoning hoor. We nee. wonen allemaal op onszelf. Ja. Uh, maar dan zie je heel die hele oude dametjes in die hartstikke kou, buiten, nog een ja. peukje ook, <lacht> denk ik, <bij, bij, lacht> mijn domme mensen. En hey, hey, jij ziet dat dan ze allemaal vanaf een afstandje even te bekijken, lekker, lekker warm binnen? Nou ja, ik kan niet meer naar buiten, ah, ik kan ah, heel dat, weinig naar buiten. Dat ben is ah. maar ik ben zeer engstastiek, maar ik heb een prachtig leven, man. Nou, ik heb heel veel lieve mensen om me heen die me verzorgen, maar uh, ik zorg ook nog voor heel veel mensen. Dat is mijn probleem. Ja. Oh, Dat is de... mijn tik. Dat is de tik, ja? Dat is mijn tik, <laughs> ja. Want ik zit nog in de politiek. Oh ja? En uh, echt, finaal, het, het slokt me helemaal op. En, en welke partij, als ik vragen mag? Nou, ik schaam me niks voor hoor. Nee. PvdA, ik ben okay. een echte rode. Ja, al van vroeger uit nog? Van echt ja, van, A, van vroeger uit. Ja. Ik heb nog met uh, Wouter Bos winkels geopend. En ik heb met uh, het Uiltje nog wat gedaan. En ik heb hier zuid afrika gewerkt. Ja. Voor Mandela. Oh, ja. Voor Nederland bekend kleur en uh, ja. Pauluskerk. Ik kom niet met bu mijn buren. Dus echt de linkse, dat, dat is wel echt de, de linkse kerk is dat echt, hè wordt dat dan nu genoemd? Nou, ik vind het niet de linkse kerk, mijn nee. jongeman. Nee. Uh, laten we nou maar allemaal eens even normaal doen. Mm -hmm. Dan ga ik even jou een verhaaltje vertellen. Nou, kom maar op. <laughs> wil dus is gewoon maar gillen hoor. En de politiek is politiek. Je gelooft het niet. Ze bekken elkaar allemaal af. Ja. Maar als puntje paaltje, gaan ze bij elkaar koffie drinken hè? en een etentje. Ja, dan worden maar er even maak... afspraken gemaakt. Ja, nou, afspraken. Dus, ze zijn ook wel een beetje vrienden onder elkaar. Hm. En ik vind al die wilde stemmen, hè? Ja. Dat is gewoon pro protest. Ja. ja. Meer niet. Wist je dat? Nou ja, de, de, u zegt het. U zegt het? Ja, als ik nou straks net hoorde over een paar gesprekken ervoor, dat die meneer zei over de moslims. Ik denk, man, jullie wil het je horen. Want het is gewoon niet zo, het is helemaal geen tik van die mensen om het bidden. Ja, dat was het hè, inderdaad. Of dat, of dat ook een soort tik, of dat ook een soort dwangloos ja, ja, was. Ja, en dat is gewoon niet zo. Nee, nee. Uh, ik heb heel veel vrienden en vriendinnen. Dat zijn moslims. En, en en sommigen werken in het gewangniswezen, sommigen werken bij de gemeente. Uh, die zitten op het stadhuis, die zitten op de deelraad. Als je die mensen ziet wat ze eigenlijk voor onze maatschappij... voor onze samenleving, voor Nederland, willen doen. En dan ze weten dat er jongens zijn. Dat je echt rakkers zijn. Hm. Die echt op de donder moet hebben. Dat zijn hun zelf. Die zitten ze ook achter En dan denk je, jongens... Nederland, Nederland Nederlanders zijn we bezig. We hebben zo'n mooi land. Ja. En ik kan het zeggen... Ik ben heel ziek en ik hoef geen mee, mee van jou, niet voor niemand. Maar ik vind gewoon ons, ons echt, onze ogen doodschamen. En u klinkt nog heel fel, hè, ook wel. En, en, en, maar heeft u er heeft u nog wel, de, want als u dan nog zo politiek bewust bent, heeft u daar nog wel echt zin in? Of denkt u ook op een gegeven moment wel van, nou, ik vind het wel mooi geweest met de politiek actief zijn? Nee, nee, ik heb er juist zin in. Ja? Tot... tot tot mijn laatste adem. Ja. werk ik voor dit land? Voor deze wereld? Meen ik echt tot het naadje raak. Hm. Ik ga je wat vertellen. Ja. En ik hoop dat dat he, heel veel mensen stimulans heeft. Mijn gezegd is altijd... Ik heb geen tijd om ziek te zijn. Ik heb geen tijd om dood te gaan. Hm. Ik heb enkel nog maar tijd om alles wat komisch recht te zetten. Goh. Ik... Uh, ik verkeer in hoge kringen. Omdat ik echt. Omdat ik zo'n mens ben. Ik heb mijn naasten lief. Ik heb mensen lief. Mensen zijn mooi. Alleen ze zien het niet. Ze hunkeren allemaal naar geld en, en naar macht. Dat is helemaal niet nodig. Al heb je maar te eten. Eten is al een rijkdom voor mij. Dat is zoiets moois. Ik vind het een mooie boodschap, Lola. Ik ben in 2004. Ben ik doodgebleven in mijn autootje in Ridderkerk. En ik ben teruggekomen. En ik heb nog meer goede daden gedaan. Nog meer dingen. Ik moet gewoon. Ik vind het een mooie boodschap, Lola. Dank je wel. En, uh, en niet en vergeten. Echt... Nee, jongeman. kijk wel uit. <laughs> een hele fijne dag. Van hetzelfde. Dank je wel. En genieten van. Genieten. Het leven is mooi. Doe ik. Dank je wel. Dag. Even kijken. Ja, als we het toch gaan genieten. zet ik meteen even leuk muziek, joh. En dan neem ik even een kijkje bij Gert-Jan. Gert-Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is, jou, wat is jouw tik, Dwangneurose? Ja, nou, ik zat eigenlijk ook een beetje aan te vragen. Wanneer is iets een tik en wanneer is iets een gewoonte? Ja, dat is de vraag, hè. Wanneer is ja. iets een tik? Dan pom. Inderdaad, over een gewoonte kan je zeggen van, nou, daar heb je over nagedacht. En op het moment dat je die uitvoert, dan kan je dat doen zonder erbij na te denken, zeg maar. Ja, ja. En, en dat moet dan ook een nut of een functie hebben, dan, denk ik. Ja, en ik denk, ik denk dat een gewoonte iets is. In de, ja, precies, wat je zegt. Dat het, een, dat het een soort van. Dat heeft een functie, dat het, het heeft een doel. Het is meer zo van. Oh ja, als ik ga koken, dan zet ik altijd eerst even alle pannen op tafel of zo, zoiets. Dat is meer ja. een gewoonte, dat is lekker makkelijk. En een tik, dat is meer een gewoonte, denk ik, die waar je niks aan hebt. Nou ja, of wat andere mensen dan een tik vinden, zeg maar. Hè, van ik kan dan de gewoonte hebben. Ik heb dan de gewoonte van dat ik gewoon elk pak wat leeg is... een melkpak of een sappak of een leeg bierflesje... Mm -hmm. dat je gewoon als dat leeg is in de keuken brengt... dan zet ik dat gewoon omgedraaid in de, in de grootste ding, zeg maar even. Ja. En dan op volgend moment volgende moment druk ik dat pak helemaal plat... Mm -hmm. dat ik het mooi op de vouwen rondmaak en dan zo in de vullersbak zet. <laughs> dus er gaat geen pak, gaat er vierkant bij jou de prullenbak in? Nee, want met twee of drie pakken is het, uh, het ding vol. Ja, ja. Ja, ja, ja, dat is waar. Ja. Ik vind ook nog wat stinken van al die dat nadruppelen wat zo'n pak dan in zo'n zak doet. Ja, ja dan, en je blijft ook naar, de, naar, naar, de, naar de, ja. de klikobak lopen ook de hele tijd. Dat is ook niks. Maar anderen vinden dat weer, toch weer een tik van mij. Ja, ik ik vind het wel gewoon, een echt gewoonte. een gewoonte. gewoonte vind Ja, van. vind ik ook hoor, vind ik ook. Ik vind het niet echt een tik. Ik vind het wel, een, uh, ik vind het wel iets als je het elke dag doet. Het is wel, uh, je moet wel volhouden, maar ik vind het wel ja. een gewoonte, want het, is altijd, het, het heeft nut. Ja. Ja. Maar, kijk, ik draag nooit sokken en ik draag nooit een onderbroek. Oh. Ik bedoel, ja, is dat nou een tik of is dat de gewoonte? Ja. Van, hè, dat heeft dan weer geen, geen functie. Nou, nee, nee, het lijkt me juist, Je is behoorlijk fris. Wat? En het lijkt me behoorlijk fris, zo in de winter. Nou, ik, ik heb nooit kou. Nee? Oké, okay, gelukkig. Nee. <laughs> ja. Gert-Jan, dank En uh, dat is een goede vraag inderdaad. Het uh, verschil tussen een tik en een gewoonte. Ik leg hem even neer. Misschien dat we nog, uh, nog een antwoord krijgen. En ik had nog een tip van die regisseur die je straks had... over het pas uh, van wat hij heeft. van vol is die de gewoonte opgelopen bij Urinoir. Ja, ja, ja van, het, uh, van het door... Frank was, was dat, hè? Ja. Die, had, uh, die, die, die, die trok alvast door, terwijl hij nog aan het plassen was. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat, dat, maar dat hij dat bij Urinoirs deed... Ja, ja. Dat denk ik dan. Omdat dat op die manier eh, gegaan is. Omdat daar al, want als je daar een beetje beweegt, dan begint dat ding al te, te, te stromen vaak. Nou ja, of sommige, hè, mannen die kunnen ineens plassen als ze daar staan. Ja, ja, nee, en dan precies. laten ze maar even drukken ze zachtjes op het knopje dat er een beetje water komt. En op die manier dat, dat het dan stimuleert en omdat ze dan wel kunnen plassen. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dat het gewoon een stukje He? onzekerheid is. Ja. Ja, dat zou kunnen. Nou, ik ga het dan aan hem doorgeven maandag. Ja. Dankjewel. Geet Jan en uh, fijne nacht nog. Ja. Oei, oei. Doei, Doei, Christel? Christel? Ja? Ah. Ik, kom, ik kom zo bij hoor. Top. Oké, okay. eerste strokes. De is ook uit nu, hè, van deze plaat. Undercover of Darkness van de Strokes. En wat een fantastische plaat is dat. Christel, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hoort bij de crew van 4-7, hè? Dat klopt. Ja, van je BNN University, waarom ben je in godsnaam nog wakker, joh? Ik, uh, ik was stappen. Ah, oké. Okay. Was het leuk? Ja, was wel heel gezellig, ja. Waar ben je geweest? Uh, Club Rook. Wat is dat? Ja, dat is een, een, is een club in Amsterdam. Oké, okay, oké. Okay. Club Rook. Rook, ja, de rook, de rook. Oké. Okay. Nou, ik heb het opgeschreven, ga ik ook naartoe dan, dan straks naar de uitzending. Uh, ja. en, en ondertussen hebben we het hier over tics en over dwangneuroses en dat soort dingen en zo. Uh, wat, wat, wat heb jij? Ik, uh, ik, uh, ik haat tics en ik haat dwangneuroses, ja. maar ik heb een vriendin. Ja. En die is daar helemaal luid van. Ja. Wat doet ze dan? Die, uh, ze sport, ze hockeyt. Ja. En uh, alles moet op een bepaalde volgorde. En uh, als ze dat niet doet, dan, uh, dan is ze in paniek en dan lukt het niet en dan gaat het allemaal fout. Ah oh, ja. En uh, seks voor de wedstrijd hoort daarbij. Dat wil ze altijd? Ja. Dat is ook raar, toch? Ja, toch? Maar hoeveel wedstrijden heeft ze dan? Meestal zondag. Jeetje. Dus dat is, dat is een moetje elke zondag. Ja, dat is een moetje dan, ja. <laughs> Maar waarom moeten ze dat dan doen? Ik bedoel, anders gaat het niet goed of zo met de wedstrijd? Ja, dat is het. Anders gaat het niet goed. Dan, dan denken ze dat alles in de soep loopt of zo. Ah, oké. Okay. Raar zeg, een rare, rare tik. Maar, hè? Ja. Ik voel ik daar heel slecht tegen. Want ik heb zoiets van, uh, volgens mij maak je jezelf alleen maar gek. En ja. daardoor gaat het alleen maar fout. Want ja. hoe meer tricks je hebt, hoe... Ja. hoe meer dingen je moet doen om het al goed te laten gaan. Ik, ja. denk, ik denk dat het echt wel iets is voor sporters. Ja, hè? Ja, want die, hebben, die, die zijn vaak veel bijgelovig en zo. En uh, dat is wel echt een sportdingetje of zo. Tenminste, zo lijkt het altijd. En als nee, ze het niet het. doet dan, wat heb je? Is het wel eens dat je dacht van nou uh, bekijk het maar, uh, de groetjes. Ik zoek het uit. Ja? Uh, ja, nou ja, dan uh, waar ik ook ben, dan moet ik gewoon naar huis komen hoor. <laughs> maar, dan, maar het is niet dat je dan, uh, dat je dan uh, weg mag blijven en dat, dat ze dan gewoon gaat hokje. Want het moet gebeuren. Ja. Goh. Graag verhaal. En, en, en, die, en, die, uh, en die, die andere dwangneuroses, dat, uh, dat alles in volgorde aantrekken en zo heeft ze dat ook? Ja, kniebeschermers, chembeschermers en uh, geluks onderbroek volgens mij zelfs, een t-shirt. <lacht> en zo'n zo bandje van, uh, van Armstrong, zo'n geel bandje, oh, ja, ja die ja, ja. is nu kwijt. oh jee. En? Die is nu weg, dus, uh, dus paniek. En nu heeft ze, moet ze wat anders hebben. Ja. En dat moet ze dan weer gehad hebben, volgens mij. Oké. Okay. Dus dan... Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar dat zit, zit wel echt in de hoofd, uh, het is niet mm helemaal -hmm. goed, hoor. Nee, ik. hè? Nee. Heb je er al eens een keer wat van gezegd? Dat je dat zei van, nou... Ja, nee, ik, ik, dan dat leg ik uit. Volgens mij uh, maak je jezelf een beetje gek ja. en uh, wordt het alleen maar erger. Maar ze, uh, ze gelooft de heilig in. Ja, nou ja. En ze gaat er ook wel goed mee om, neem ik aan. Want, uh, want, want uh, hockeyt ze goed. Mm -hmm. Ja? Op hoog niveau. Ja. Oké, okay, nou ja, dat, wat dat betreft uh, werkt het dan wel? Al die rozen nee, en de, de, de, de, de, de seks voor de wedstrijd. wedstrijd. Laten we het hopen. Ja, lijkt het ook. Anders is het zo uh, onzin, <laughs> hè? ik niet. <Dat laughs> ja, dan zit je voor, moet je voor niks naar huis komen. Dat is ook niks Precies. natuurlijk. <laughs> nou goed, hey Christel, dankjewel en, uh, en we zien je volgende week weer hè, op de redactie. He, goed. Heb je weer leuke ja. ideetjes voor de uitzending volgende week? Helemaal, hele leuke. Ja, oh, ja ik ga nog niks verpakken. Ik ga nog Ik ben echt ontzettend benieuwd. Dank je wel, hè? Helemaal goed. Doei, okay, slaap lekker straks. Hoi, hoi, hoi. Ho. En succes ook. Stom meteen natuurlijk, want deze zondag moet weer hockey's worden. Uh, we gaan uh, de plug doen. Die is gemaakt door Rick deze week. Drie DJ's vertellen welke plaat jij de vier, zei, uh, de vier zeven luisteraar per se moet horen. Maar uiteindelijk maak je zelf wel de keuze door jouw favoriete mede naar ons. En dit is de plug van 6 maart. Hi, ik ben Bart Arends. Ik uh, presenteer op 3FM 3 programma's, waaronder de Megatop 50. Ja, en als ik op Radio 1 dan een plaat mag pluggen, dan ga ik deze week zeker voor de nieuwe Lenny Kravitz. Althans, nieuwe. Het is een beetje moeilijk, want hij komt officieel niet op het album, heb ik begrepen. Het is een beetje een voorproefje voor het nieuwe album wat gaat komen. Het doet me echt weer denken aan de sound die hij in de jaren negentig had en die hij wat mij betreft ook lekker moet maken. Uh, luister hem het liefst drie keer, want dan valt hij echt helemaal keihard. Het is een nieuwe Lenny Kravitz, dus come on and get it. Geniet. Hallo, mijn naam is Ramon, sidekick en producer bij Timor Open Radio... het leukste weekendprogramma van Nederland. En ik heb ook nog een eigen nachtshow, top talent... 1 tot 4 op 3FM, iedere woensdag nacht. Maals Kane is de naam, wat een ontzettend goede band. En ik roep eigenlijk alleen maar ook, als ik ooit zelf muziek zou mogen maken... dan zou ik het op deze, deze manier doen. Als ik het zou kunnen tenminste, zou ik het op deze manier doen. Maals Kane, kom closer. Hij zat ooit bij de Les Shadow Puppets... en nu is hij solo gegaan. Het heeft niks te maken met Dienand Woesthoff en die andere, andere bandleden. Maals Kane, kom closer. Stem op mij, verdomme. Ik de democratie. Hallo, ik ben Michiel Veenstra, Ik ben, werk bij 3FM. Ik presenteer met Michiel en Exen die ken. Oh, en mijn plaat van deze week is uh, Mona met Teenagers. Ik wil het nog eens andersom zeggen. Uh, uh, ja, soort je eigen flauwe toetjesgrap. Het is een heel fris uh, poppy gitaal liedje. En de vind ik van de jongens zelf. Het enige slikken aan ons is ons haar. Ze hebben vetkuipen dat je echt denkt, nee! Maar zo klinken ze niet. Nee, het is gewoon een heel erg tof, nieuw, fris liedje. En een fris liedje dat gehoord moet worden. Ook op Radio 1. Zeker in 4-7. Die ging voor Lenny Kravitz met Come On, Get It. Zo plaat, Come On, Get It. Michiel Veenstra voor Mona met Teenager. En Ramon van Koeien, Miles Kane met... Come closer. Welke wil je horen? Laat het weten via de mail 47 bnn.nl Zometeen, in het tweede uur van dit programma Nerd Talk aflevering 3. Mm -hmm. uh, we gaan het over We, we gaan het ook weer hebben. Over de iPad geloof ik ook. Hè? Ja, de iPad 2. Ja, alweer. die is uit. Die is ja. uit. Heb jij uh, die prestatie gezien? Ja, ik dacht ik ga dat eens kijken. En toen uh, was, ik het, uh, was ik daarmee bezig en toen dacht ik, Hé, wat gaat een balkje toch langzaam vooruit? Ja. Het duurt gewoon een uur en vijf minuten. Maar wat kondigen ze dan aan in een uur nou, en Ja, ze maken gewoon van die gelegenheid het gebruik om heel veel andere. Dingen aan te kondigen, inderdaad. Maar ja. ze maken van elke dingetje wat er op die iPad zit, een heel spektakel. <laughs> dus dan, en we hebben nog iets. En dan komt er weer zoiets heel kleins. En dat er een nieuwe de... app is of zo. Ja, en dan precies. Een... En er wordt dan weer met een mooie slide naar binnen geveegd. Ja. Zo, wow, kijk wat wij hebben. Ja. Zometeen in Nerd Talk 3 gaan we het erover hebben. Ferdinand ook straks over het voetbal van uh, dit weekend. Wat is al gespeeld en wat wordt nog gespeeld. En we gaan ook mooie muziek draaien. En dat allemaal zometeen na het nieuws met Rachid Finch. and